Katy Perry, part of me op Slam FM. Warming up. Uh, het is uh, zo'n beetje tien over half acht, kwart voor acht. Dat is tijd voor een phone-fuck. Slam FM, phone-fuck. er namelijk Piet Paulusma nog in de zijk? Hij zou mee mogen dansen in de show van Lady Gaga. Piet ging er met boter en suiker in. Wil je dat nog terug horen? Facebook van Slam FM staat hier nog. Vandaag krijgen wij al de hele ochtend sms'jes. Spelletjes Leo van Peter, hè? Ja. En die sms? Die sms. Uh, goedemorgen, ik heb een nummer gehoord en ik heb eigenlijk geen idee welke het is, maar hij gaat ongeveer zo. E, E, E, A, A, A, O, O, O. We gaan even kijken of je dat een stukje voor kan zingen, onze Peter. Hallo Peter. Peter, met Lex van Slam Vm. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, zoekt naar een dance -nummer. Ja, dat klopt. Kan je een stukje zingen, want... Ja, ik kan wel een klein stukje zingen. Ja, uh, e, e, e, e, e, a, a, a, a, a, o, o, of net andersom. Iets, iets in die, die richting uh, moet het zijn. Je viel even weg, Peter, doe het nog eens. Met mij, eh eh eh e, a, a, a, a, a, en dan ja, vijf keer in elkaar een paar keer en dan, uh, en uh, dan zou het zijn. Ja. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, uh, uh. Ik heb geen idee, Peter. Nee, ja, ik zelf ook niet. Ja, dan zou ik al lang gewonnen. Doe het nou nog eens één keer, misschien zitten we er binnen e a a a a o o o o Wacht wacht wacht wacht Peter we hebben hier zo'n uh, Shazam app op de slimme f PC staan, wacht eventjes. Waarom oh, moet ik nog zingen zingen? Ja moment, moment, moment. moment. Uh, spelletjes Leo slinger jij dat ding even aan? ja. Spelletjes Leo zet hem even aan, dat is een speciale Shazam app, daar kunnen we ook uh, ja zelf dingen op inzingen en dat zoekt hij dan in zijn database zeg maar dus je hoeft niet het daadwerkelijk een stukje muziek ervoor te hebben oké Peet even twee keer achter elkaar dan zetten we de dingen ervan. loopt ie? oké hij loopt. kom maar e e e e a a a a a o o o o o o o en daar was het eigenlijk en dan nog een keer want anders pakt hij hem. weer e e e e a a a a a o o o o oké hij is aan te zoeken Lex ja de helft ontbreekt omdat hij nu gestopt is dus door. Ja, oké. Okay. Uh, ja, weet nog één keer dan die twee keer achter elkaar, dan zetten we hem nog één keer aan. Hij loopt. E e e e a a a a a o o o o o o o o o o e e e e a a a a a o o o o o. Kijken wat hij doet. Ja. Nou, wat zegt hij? Het komt niet heel veel uit. Geen idee, geen idee, zegt hij. ook, weet. Ja, ik kom er zelf ook niet uit. Ik heb hem laatst tijdens gehoord, ik weet alleen zo niet waar. Volgens mij ook op de radio een paar keer. Ja, ik kan er ook niet tegen, Peter. Doe hem nou nog eens één keer dan. E-E-E-E-A-A-A-A-O-O-O-O-O hey, hey, hey, hey, Nou, misschien dat de luisteraars het weten, hè? onze fijne luistervrienden. Dat zou natuurlijk kunnen dat er iemand luistert die denkt, ja, oh Peter, ik doe dat. Eh, uh, nog één keer en dan uh, op 6363 als je het weet. Peter, nog één keer. e e e e a a a a a o o o o o Peter, bedankt. Ja? Ja. Ui. Oh, oh, oh, oh. Zal lullig, hè, voor Peter. Hij bleef maar doorgaan. Ik moet hem zo even terugbrengen. Oh, okay. Ik denk dat hij nog een half uur had kunnen zingen. E, e, e, e, e, e. De ochtendshow voor alleen echt leuke mensen. Warming up op V met Chris Brown en Rihanna. Die je hoorde Turn Up the Music. Ik denk dat we eruit zijn. Dank voor alle sms-suggesties. Maar ik denk dat dit het liedje is dat onze Peter zo mooi zong. Een paar keer, maar... Denk ik hoor, Otto Noos en de Million Voices. Dus Peter schrijft op Otto Noos, Million Voices, oké? Okay? Hey.